De Nederlandse pensioenfonds en verzekeraars willen investeren in projecten voor duurzame energie, infrastructuur en MKW-leningen. Om zo de Nederlandse economie een steunende rug te geven. Daarvoor wordt op zeer korte termijn de Nationale Investeringsinstelling opgericht. Als de Nederlandse pensioenfonds en verzekeraars maar 1% van hun totale vermogen in Nederland investeren... gaat dat al om een bedrag van rond de 10 miljard euro. Minister Dijsselbloem wilde tegen het ANP nog niet zeggen welke pensioenfonds en verzekeraars meedoen... en ook niet hoeveel geld ze bereid zijn te investeren. ...stieren. De overheid en consumentenorganisaties zijn het na jaren van onderhandelingen eens geworden. Het papieren treinkaartje verdwijnt met ingang van 9 juli. Wie met de trein wil reizen, maar geen OV-chipkaart wil aanschaffen, kan een chipkaart voor eenmalig gebruik kopen. De treinreis wordt dan wel 1 euro duurder. Dat is omdat de productiekosten van een chipkaart hoger zijn dan die van een papieren kaartje, zegt het Nationaal OV-beraad. De eenmalige chipkaart is te koop bij een automaat of een NS-servicewali. Net als bij de OV-chipkaart moet een reiziger met de eenmalige chipkaart. In en uitchecken. Irene de Bel is vanaf 1 juni de nieuwe hoofdredacteur van het Feministische Maandblad opzij. De Bel is nu nog hoofdredacteur van New Scientist NL, een populair wetenschappelijk blad dat wordt uitgegeven door dezelfde uitgeverij. De 36-jarige De Bel volgt waarnemend hoofdredacteur Daphne van Paas op. De Bel studeerde aan de Technische Universiteit Delft en was chef internet bij het parool. Verder was ze docent wiskunde en gastdocent wetenschapsjournalistiek. Minister Schippers wil dat antibioticaresistentie wereldwijd wordt aangepakt. Zij gaat een internationale ministeriële conferentie organiseren. Antibioticaresistentie is volgens de minister een groeiend internationaal probleem. Doordat er te veel en vaak slordig antibiotica worden gebruikt... bieden steeds meer bacteriesoorten weerstand tegen de werking van antibiotica. Schippers is op 25 en 26 juni in het Haagse Vredespaleis gastvrouw van de conferentie. En dan het weer. Kans op onweersbuien. Vannacht breiden die buien zich uit.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 En welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik word vandaag vergezeld door Peter Dunboer. En we zijn verder gegaan eigenlijk waar we gestopt zijn in het eerste uur... met de Bricks Vliegel Orchestra en een nummer Double Duck House. De Brits Vliegel Orchestra is een, um, is een uh, orkest onder leiding van uh, Bricks Vliegel. Hij is een uh, componist, arrangeur. en heeft onder andere veel nummers gemaakt... voor Fletcher Henderson, Chick Webb, maar ook Duke Ellington en Rex Webb... ...gaan geruchten dat hij nooit bestaan heeft... ...en dat hij een alias is voor uh, Rex Stewart... ...maar dat is uh, schijnt niet waar te zijn. The World Records Society is een uh, verzamelalbum... Uh, ...waar uh, heel veel nummers uh, opstaan uit de periode 1937-1947. Het is een platenlabel in die tijd opgericht... ...door jazzliefhebbers in, uh, in New York. En uh, uit een uh, hobby uh, als verzamelaar... ...is dit eigenlijk uitgegroeid tot een platenlabel en later uitgebracht door Mozaïek met 124 opnames die alles bevatten van de vooroorlogse New Orleans Jazz... tot aan de vroegere Bob-periode midden in de jaren 40. Wat leuk is, is dat, uh, of wat interessant is eigenlijk... is dat er uh, heel veel nummers uh, opnieuw zijn uitgebracht... die destijds niet op 78 toeren zijn uitgebracht. Waarom in, die, in de Tweede Wereldoorlog was er een gebrek aan schelak? Dat was een stofje waarmee de 78 toerenplaten gemaakt werden en die de regering uh, claimde voor oorlogsmateriaal. En dat is bijna de ondergang van de platenlabels geworden in die periode. En dit album is een hele mooie verzameling van de ontwikkeling van jazz in deze tien jaar. We gaan verder met een uh, heel andere artiest, Nancy Wilson. De vrouw die eigenlijk begon als lerares omdat ze onzeker was over haar ambities en talenten. Maar met drie Grammys, twintig nominaties voor Grammys... blijkt die twijfel heel erg onterecht. Naast muziek was ze ook op televisie een grote ster. En uh, onder andere in 1967... waarin zij de Nancy Wilson Show uh, maakte... en waar zij ook later, later een uh, Emmy Award voor kreeg. Ik ga nummer draaien, de best is yet to come... van de Ballad Blues and Big Band. U luisterde naar Dexter Gordon, een album uh, opgenomen onder leiding van Dexter Gordon... van alle artiesten die in 1986 meededen aan de film Round Midnight. De film won een Oscar voor de beste muziek. De soundtrack is een vergelijkbaar album, maar onder leiding van Herbie Hancock... onder de naam Round Midnight. Op dit album, wat ook een andere titel heeft meegekregen... namelijk The Other Side of Round Midnight... Um Hoort u naast Dexter Gordon op de Noorsaks, Cedar Walton op piano... Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. We gaan verder met nog een nummertje van die heerlijke LP... van Louis Armstrong en Duke Ellington. En ja, ik ga de titel niet noemen, want dit kent waarschijnlijk iedereen. Flies. Now that the stars in your eyes are beginning to see the lights. I never went in for to blow. Can light on the mistletoe. Now that you turn the lamp down, no, I'm beginning to see the light. Yes. Used to ramble through the park. Shadow boxing in the dark Then you came and caused a spark That's a full long fire now I never made love my lantern shine I never saw rainbows in my wine Now that your lips are burning mine I begin to see the light Yes, I never cared much for moonlit skies Never went back Fireflies But well, now that the stars Are in your eyes I'm beginning I never went in For afterglow the glow Or candlelights On the mistletoe But not when you turned the lamp down No I'm beginning Used to ramble To fuck shot a boxing In the dark Then you came in Cause that spark the whole long by you now. I never made love by land shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your chops are burning mine. Dat is weer de oude techniek. Het is klaar voordat je het weet. En dit was het laatste nummer voor vandaag. In ieder geval van deze geweldige LP van Louis Armstrong. En um, Duke Ellington, The Great Reunion. En het nummer wat we draaiden was natuurlijk... I'm Beginning To See The Light. En we gaan verder met een, uh, met een nummertje van uh, Etta James. Um, the second time around is het album um, uit 1961. En het album... Uh, een nummer wat ik ga draaien van het album, dat heet One for My Baby. It's a quarter to three. There's no one in the place except you and me. Joe, I got a little story that you ought to know. for the road. Etta James. We gaan nu naar een zanger. Die uh, bijzonder is. Vanwege zijn uh, hoge stembereik. Uh, Jimmy Scott. Was een klein mannetje. Een uh, Amerikaan. Die een genetische afwijking had. Waardoor hij een hele hoge stem had. Als je luistert. Dan denk je dat je een uh, dame hoort zingen. En... Uh, maar goed, desondanks kon hij fantastisch uh, zingen. Het was een geweldige performer. Een hele vrolijke man die heel veel succes heeft gehad... in uh, alle jaren dat hij heeft opgetreden. Tot op hoge leeftijd heeft hij zijn uh, stem gebruikt... om de mooiste dingen te doen. Wij gaan luisteren naar Jimmy Scott... in het uh, mooie uh, mediumstuk... Don't cry, baby. Dankjewel, Jimmy Scott. de man met de bijzondere stem. Het aardige van het jazzprogramma is dat we... verschillende stijlen door elkaar en na elkaar kunnen draaien. Voor elk wat wils. Dat is het, uh, het aardige. We horen ook van luisteraars die reacties geven. Dat, uh, dat gewaardeerd wordt dat we eigenlijk daarmee iedereen bedienen... Af en toe komt er een nummer voorbij waarbij een groep dan weer de wenkbrauwen fronst... en anderen weer met hun oor tegen de luidspreker aan gaan zitten. Nou, wij gaan nu overstappen naar een oer-Nederlands orkest... de Dutch Swing College Band... in de bezetting van jaren geleden... waarbij we een tijdje in Nederland hadden spelen als trompetist Oscar Klein een Oostenrijker, die uh, Cornet speelt. En we horen ook nog uh, Dick Kaart, op de trommel, Peter Schilperrood... Jan Morks, Arie Lichthart, Bob van Oven. Allemaal zijn ze niet meer onder ons. En op de drums horen we Martin Benen... die nog steeds speelt in de Reunion Jazzband. Dat is een orkest dat bestond uit oud leden van de Dutch Winklers Band. En volgens mij uh, zijn er... Nog maar weinig over, maar het orkest speelt nog steeds met allemaal mensen die destijds hebben ingevallen. We gaan luisteren naar de Dutch Winklers Band van de LP, de Bands Best. Een oerbekend dixie nummer, at the Jazz Band Ball. U luisterde naar de Dutch Swing College Band. Zo vind je nog eens wat op een vrijmarkt. Mijn dag was geslagen met twee heerlijke LP's... die iets toevoegden aan mijn collectie. We gaan verder met, uh, met de blues. En um, het komt van het album Nothing But The Blues uit 1958. Het is uh, onder leiding van Herb Ellis. En het is zijn favoriete album, want... op dit album speelt naast Herb Ellis zelf op gitaar... op trompet Roy Eldridge... En dusie Gillespie. En op de Noordzakse hoort u andere, uh, han, onder andere Stenguts en Coleman Hawkins. Het nummer wat we gaan draaien heet de Big Reds Boogie Woogie. <tied> Na de blues van Herb Ellis zijn we verder gegaan met Art Pepper en het nummer Ophelia. Het nummer van uh, zijn laatste concert. Het is het concert in 1982 in New York. En het was eigenlijk in 2007 uitgebracht op album. Het is het laatste concert waarin Art Pepper speelt alsof hij het voelt aankomen. Want hij is enorm aanwezig en uh, zeven dagen later overleed hij inderdaad. We gaan snel verder met een heel ander uh, artiest, Curtis Tigers. Um, een artiest die bekend staat om zijn jazzvertolkingen van popnummers. En het nummer wat ik ga draaien is van John Lennon en het is ook bekend in de uitvoering van uh, Proxy Music. Het is namelijk het nummer Jealous Guy. Het staat op het album Lost Dreams uit 2009 van Curtis Tigers. In all the And my heart was beating fast I began to lose control I began to lose control I didn't mean to hurt you just a jealous guy i was feeling insecure you might not love me anymore i was shivering I'm just a jealous guy. The Gem. Baby, I'm a jealous guy. Yeah, I'm a jealous guy. Ja, zo maak je dus van een popsong eigenlijk een prachtig jazznummer. Jealous Guy van Curtis Stigers. We zijn alweer uh, bijna aan het einde van dit programma gekomen. Uh, CFM Jazz samen met Peter Den Boer heb ik vandaag uh, gepresenteerd. Uh, het laatste nummer wat we gaan draaien is van uh, Clifford Brown en Max Roach... Het komt van het album At Basin Street uit 1956. En um, het is een van de laatste albums van Clifford Brown. Hij heeft helaas heel weinig uh, albums kunnen maken... omdat hij uh, later dat jaar overleed in een auto-ongeluk. En naast Clifford Brown op trompet hoort u Max Roach op drums... Tenor, uh, op de Noorsax Sonny Rollins op dit album... en George Morrow op bas, Richie Powell op piano. En u gaat luisteren naar het nummer What Is This Thing Called Love... van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Raymond Sewee met het NOS-journaal. Een speciaal opsporingsteam van de Duitse justitie... heeft bijna 20 mannen opgespoord... die vermoedelijk bewaker zijn geweest... in het nazi-vernieteringskamp Majdanek. De